1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers weigeren te vertrekken. Schoonzoon, Spaanse koning, vervolgd voor fraude... en man bezweken na overval in eigen huis. Het is bewolkt, er zijn buien met kans op hagel en onweer en aan de kust windstoten en het wordt ongeveer 8 graden. Morgen minder wind en buien en wat meer zon, het wordt dan een graad of 7 en tijdens de jaarwisseling redelijk wat wind, niet helemaal droog, het is wel zacht, rond middernacht temperaturen van 7 tot 10 graden. En bij Ter Apel wachten de uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers af wat er nou vanmiddag gaat gebeuren. De gemeente heeft de asielzoekers een ultimatum gesteld dat ze hun tentenkamp bij de ingang van het asielzoekerscentrum voor twee uur moeten opbreken. Ze hebben nog een uurtje. Maar de asielzoekers zeggen dat ze niet terug kunnen naar Somalië omdat ze daar niet veilig zijn. Verslaggever Gary van Pinksteren. Er staat een rijtje vuilnisbakken. Er zijn ook een paar toiletten neergezet, twee. De mensen zijn nu een stuk of wat ik zo tel. 25, 30 mensen denk ik, misschien iets meer. De mensen zijn vooral hier bij de vuurkorf. Daar worden ja, plankjes hout verstookt. Daar is nog een beetje warmte mee. Mensen hebben allemaal dekens om, mutsen. En het is een beetje wachten nu, wat er straks vanmiddag gaat, gaat gebeuren, wat de gemeente gaat doen. Meneer Sametar, u bent de leider van de groep hier. Ja. Er zijn een mannen 40, 45 zo te zien. Ja. Ik zie wat plastic tentjes met spandoeken erop. Heeft u vannacht hier geslapen? Ja, vanaf uh, maandag. Maandag en dinsdag en woensdag ook, ook vandaag. Lijkt me koud, ja. he, want het is hier behoorlijk winderig. Ja, ja echt koud. Is het dan geen oplossing om te zeggen, oké, okay, om half twee, twee uur houden we ermee op, dan, dan, nee, dan gaan we weg? Nee, nee, nee. Onze doelen is te krijgen ons hier de goede oplossing. De gemeente heeft gezegd, u moet hier half twee, twee uur weg zijn. Ja. Uh, want dat is het ultimatum dat we stellen. Bent u bang voor wat de gemeente dan gaat doen? Ja, ik ben bang, maar misschien komt de politie hier op en bij ons naar de gevangenis. Ja, we gaan dan samen naar de gevangenis. Maar heeft de, heeft de gemeente dat ook gezegd? Maar dat is, de gevangenis is warm, beter dan hier. Ga naar daar zitten. Lekker. Maar voelt u veel spanning onder de mensen nu? Ja, mensen zijn spannend. Ze weten niet wat gaat gebeuren. Iedereen verwacht, in wat gaat gebeuren na twee uur? Maar voorlopig staat u hier in ieder geval nog gewoon met de tenten. De is ja. u, u bent Marjan, hè? U, u, u staat deze mensen bij. U, ik zie u met een pak, uh, wat heeft u in uw handen pak fla lijkt het? Nee, wat jachtig is volgens mij. Is dat voor uzelf of misschien even een pak hoor? We hebben allemaal pakken staan erachter. Dat is gekregen van. De groep die daar staat. De mensen hier zeggen, ik zie allemaal tankjes verschillende ja, ja. kleuren. Staan op een grasveldje ja, tussen de ja, snelweg en het asielzoekerscentrum. Ja, mensen met uh, m, m, <5 attraction> mutsen op, sjaals ja, om. Ja, nou, uh, iedereen staat Mode. een beetje te stampen. Er is een, een vuurkorf, daar worden ja, stukken... Uh, oude triplexplaten in, in verbrand, oude platen? Er staan wat vuilnisbakken nu inmiddels. Uh, mensen praten met elkaar. hebben kennelijk ook allemaal appeltjes gekregen... staat iedereen te eten. U heeft ook een appeltje gekregen. Uh, ben, merkt, u nou dat er, merkt u nou dat er meer spanning is dan dat er was? Uh, er komen steeds meer mensen bij. Ik weet het niet. Deze mensen zijn gewend om op straat te leven. En ze hebben vaak in, in de gevangenis gezeten. En ze, in, in de vreemde, vreemdelingenbewaring. Dus voor, voor hun is het niets nieuws. Do you speak Dutch? Nee. nee. Nee, het was heel koud? Koud, ja. ver, ver koud. Ja, koud. Blijft u nog? Gaat ja. u nog hier blijven? Do you want to stay here? Of do you want to go? Ja, ja. Blijven? Ja, we blijven hier. Mensen willen blijven en er is dus onzekerheid. Wat gaat er nou gebeuren straks om twee uur? Burgemeester Leontien Kompier van Vlachtwedden, waar Trapel onder valt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat gaat er wat u betreft gebeuren? Nou, ik hoor inderdaad net in uw uitzending dat mensen bang zijn dat er om twee uur wat gaat gebeuren. Uh, wat mij betreft uh, is dat absoluut niet aan de orde. Ik heb uh, uh, de afgelopen dagen uh, mijzelf op de achtergrond gehouden en gezegd... het podium is voor jullie, jullie willen een punt maken. Ik wil daar uh, vanuit de gemeente ruimte aan geven. En uh, nou, het podium is uh, ruimhartig volgens mij met media aandacht beloond. En uh, on ondertussen heb ik op de achtergrond uh, in nauw overleg met de minister gesprekken gevoerd met deze groep de afgelopen dagen. En uh, ja, ben ik er getuige van geweest dat er een, een aanbod is gedaan door de minister... wat overigens nog steeds geldt. En tot, uh, tot en met het laatste gesprek gisteren... Uh, ja, heeft, heeft helaas de groep tot nu toe nog niet gebruik willen maken van dat aanbod. En in het laatste gesprek gisteren heb ik aangegeven... ja, we naderen oud en nieuw. Um, uh, vanaf vandaag wordt het vuurwerk uh, uh, vrijgegeven en ik maak me dan wel wat zorgen over de veiligheid van deze mensen. Dat aanbod, maar... dat komt erop neer, uh, mevrouw Kompier, dat zij een nieuwe aanvraag kunnen doen. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, inhoudelijk moet u... Uh, maar dat vinden ze natuurlijk... niet voldoende? Uh, nee, dat heb ik ook begrepen. En dat is natuurlijk buitengewoon jammer. Want uh, ja, dat, dat betekent dat ze dan ervoor kiezen om op dit moment... buiten in die tentjes in deze kou te zitten. En dat uh, gaat mij natuurlijk na aan het hart. En... Ja, wat is de oplossing dan op dit moment... Ja. Want het gaat u nu nou ja. om de korte termijn in de veiligheid. Ik, uh, ik had gehoopt dat de mensen uh, zouden inzien dat uh, ja, er eigenlijk op dit moment uh, geen sprake meer is van een uh, van de onderhandelingssituatie. Op het moment dat de mensen het aanbod niet willen aannemen. Ja, vandaar mijn vraag, dat, wat, uh, gaat er nou, wat gaat er nou gebeuren? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik had uh, uh, gisteren gevraagd of de mensen dan bereid zijn om de Apel weer te verlaten. Want uh, in Ter Apel lossen we dit probleem niet op. En euh, nou ja, ik heb ook met klem euh, met verzocht aan de mensen om vrijwillig weer hun tentjes op te pakken en te vertrekken. Nou ja, wij toe, en in overleg met hun uh, gekeken van wat dan een goed tijdstip zou zijn. En toen hebben ze zelf aangegeven dat twee uur voor hun een goed tijdstip zou zijn. Maar het is van mijn kant nooit een ultimatum geweest. Dus dat is wel een misverstand wat ik... Uh, ...bij deze even heel nadrukkelijk uit de wereld wil helpen. Er wordt dus geen politie ineens, uh, komt absoluut er aan de deur om een twee uur? Absoluut dat niet. Dat niet. U nee, laat ze nog nee, even zitten. Nee. Nou. Ik ben absoluut niet uit op een ontruiming of nou, helemaal niet op een escalatie... ...want ik vind het een, uh, ja, het is een heel lastig probleem. En nogmaals, wij lossen dat Interapel niet op. Dus dat is uh, heel, erg, heel erg moeilijk. En ik snap dat het voor de groep heel lastig is, maar ja, dat nou, zijn de feiten. We gaan zien hoe het verder gaat. Mevrouw Kompier ja. van uh, Vlachtwetten, dank u wel. Graag gedaan. Tot ziens. Waarnemers van de Arabische Liga gaan vandaag verder met hun werk in Syrië. Ze proberen vast te stellen of het leger is gestopt met het geweld tegen betogers. De waarnemers die bezoeken nog eens drie steden, waaronder Hama. En een vertegenwoordiger van de oppositie in Hama zegt dat mensen de straat op gaan om te proberen met die waarnemers in contact te komen. Bezoek gisteren aan de stad Homs verliep tumultueus. De leider van de missie, de Soedanese generaal Dabi, veroorzaakte opschudding... door te zeggen dat hij in Homs niets verontrustends had gezien. En later zei Dabi dat hij meer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen. Homs is al maanden het toneel van felle strijd. De Spaanse justitie heeft de schoonzoon van koning Juan Carlos officieel in staat van beschuldiging gesteld. Iñaki Urdangarin wordt verdacht van grootschalige corruptie. Hij zou miljoenen euro's aan belastinggeld in zijn eigen zak hebben gestoken. Dat geld was bedoeld voor de stichting die hij leidde. Correspondent Rob Zoutberg. Nou, dat betekent concreet voor hem dat deze man... die dus toch al uh, eerst uit zijn ceremoniële taken is gezet... daarna nog een draai om zijn oren kreeg in de kersttoespraak van uh, koning Juan Carlos. Die zei van, ja, je moet je maar bij de rechter gaan verantwoorden. En dat kan nog grote gevolgen hebben... want uit naam van de stichting tekende ook zijn vrouw, Christina. En dat is wel de dochter van de koning. En op 6 februari moet Udankarin zich melden bij de Spaanse justitie... om een verklaring af te leggen. Dan Turkije. De regering in Ankara gaat de luchtaanval onderzoeken vanochtend in het zuidoosten van Turkije. Bij die aanval kwamen zo'n 35 mensen om het leven en het lijkt te gaan om een vergissing. Correspondent Bernhard Bouwman. De bedoeling was PKK's te treffen, maar het waren gewone burgers? Het waren gewone burgers, het waren jonge mannen die terugkwamen uit Irak en die zich bezighielden met het smokkelen van benzine en dieselhoofd. Benzine en dieselolie, dus niet voor de PKK, uh, zeggen ze. En uh, de Koerden zijn woedend, kennelijk, hè? De Koerden zijn woedend. Die zeggen, het leger wist heel goed dat dit geen PKK-strijders waren. Toch hebben ze ze aangevallen. En de leider van de gro grootste Koerdische partij, van de Koerdische in Turkije... heeft een verklaring doen uitgaan waarin hij zegt... het waren jonge mannen die probeerden probeerde geld te verdienen om naar de universiteit toe te gaan. En dit is een groot bloedbad. dus de Koerden zijn inderdaad woedend... Nou is Turkije misschien toch een beetje geschrokken, want er komt een onderzoek. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, het leger gaat kijken wat daar precies gebeurd is. Het leger zegt van wij hadden informatie dat het om PKK-strijders ging. Uh, zij bevonden zich ook in gebied waar uh, vrijwel altijd uh, gebruik van wordt gemaakt door de PKK. Maar ik denk niet eerlijk gezegd dat het leger heel makkelijk met het incident kan wegkomen. Want er zijn natuurlijk onafhankelijke media in Turkije. En nu zie je al op internet filmpjes van de nabestaanden van de jongens die om het leven zijn gekomen... en die huilen, die zijn triest en die zijn woedend. En dat raakt natuurlijk een diepe snaar in Turkije. Dus ik denk niet dat het leger wegkomt met een heel simpel onderzoekje. Ik denk dat er echt heel duidelijk gekeken moet worden... van wat is hier precies gebeurd. We gaan daar vast meer van horen. Dankjewel, Bernard Bauman. De nieuwe langlopende staatsleningen hebben de Italiaanse staat 7 miljard euro opgeleverd. En dat is toch minder dan de 8,5 miljard waarop was gehoopt. Deskundigen wijzen erop dat de rente die de Italiaanse overheid moet betalen nog altijd hoog is en op de lange duur onhoudbaar. Op de kortlopende leningen van drie jaar is de rente wel lager geworden. Daarover betaalt de staat 5,6 procent en eind november was dat bijna 8 procent. Bij een overval in Oostzaan in Noord-Holland... is een 65-jarige eigenaar van een taxibedrijf overleden. De man en zijn vrouw werden in hun huis overvallen, zegt de politie. De overvallers hebben de slachtoffers mishandeld en vastgebonden... En de vrouw van het slachtoffer die wist zichzelf te bevrijden en de politie te bellen. Maar helaas kwam de hulp voor, voor haar man te laat. En Zij is opgenomen in het uh, ziekenhuis. Ik kan niks zeggen over haar letter, dat weet ik niet. Uh, maar ja, het is in ieder geval ernstig genoeg dat zij in het ziekenhuis ligt. En of de overvallers iets hebben meegenomen, is niet bekend. Politie in Oostaan is op zoek naar getuigen. Elektriciteitstransporteur Tennet wil veel te lage vergoedingen geven... voor het gebruik van grond om leidingen aan te leggen. Grondeigenaren en tuinders zijn het na ruim een jaar onderhandelen zat. Ze wijzen op het jongste bod van Tennet dat 75 lager is... dan wat bijvoorbeeld de gasunie betaalt. Overal in Nederland worden leidingen vernieuwd, verplaatst of nieuw gelegd. En eh, boeren en tuinders en andere grootgrondbezitters hebben daar de meeste last van. En ze willen een redelijke vergoeding. Komen de partijen er niet uit, dan komt het werk stil te leggen. En dan zal er volgens LTO Nederland uiteindelijk een rechtszaak nodig zijn om eruit te komen. Sport. Schaatsen in Heerenveen. Vandaag komen de sprinters voor het eerst in actie. Ze strijden om het Nederlands kampioenschap. De vrouwen beginnen straks om half drie met de 500 meter. Eh, Sebastian Timmerman, wat staat er nog meer op het spel vandaag? Uh, de rest van het seizoen eigenlijk. Tickets voor het wereldkampioenschap, dat ten eerste. Het wereldkampioenschap wordt eind januari verreden in Calgary... op die supersnelle ijsbaan, een van de twee snelste ijsbanen ter wereld. Ja, daar willen sprinters altijd heel graag naartoe. Want dat betekent records. Naast uh, natuurlijk de mogelijkheid om wereldkampioen sprint te worden. Vier tickets op het spel. Zowel bij de mannen vier tickets als bij de vrouwen vier tickets. En daarnaast nog tickets voor de wereldbekerwedstrijden... die nog plaatsvinden uh, in de eerste drie maanden... van het nieuwe kalenderjaar van 2012 naar de jaarwisseling. En uh, that's it. Dus... Het is wel echt een heel belangrijk toernooi. Voor de rijders die hier de boot missen... die niet het WK of die Wereldbeker tickets veroveren... is het gewoon over en uit. Tenzij iemand een blessure heeft of valt... dan zou het nog kunnen zijn dat er een extra skate of komt. Maar normaal gesproken, als je hier de boot mist, is het gewoon klaar. Dus dat betekent spanning bij de deelnemers? Ja, ik ben vanmorgen bij de training wezen kijken... en daar kwam ik Mark Tuitert bijvoorbeeld tegen... die een hele slechte 1500 meter reed eerder uh, deze week in de schaatsweek... En dan zag je echt de spanning op het gezicht staan. En je merkt het ook wel een beetje in de omgang. Hij weet, die, hij beseft dat hij echt hier ervoor moet gaan. En echt bij die eerste vier moet gaan komen. En dan, is hij, ja, dan kan hij gewoon nu al, uh, eind december, kan hij al op vakantie. En dat merk je wel bij meer schaans. Ze waren ook schaatsen, waren heel relaxed. Stefan Groothuis bijvoorbeeld, de Nederlands kampioen van de laatste drie jaar. Uh, die een goede seizoenstart ook kende. Heel relaxed in de omgang. En hij is voor mij ook een van de topfavorieten om weer Nederlands kampioen te worden. Noem nog eens een paar favorieten. Nou, bij de mannen uh, zal hij vooral uh, uh, Kjeld Nuis... als een van zijn grootste concurrenten hebben, denk ik. Uh, de rijders van Gerard van Velde uit, uh, uit die ploeg... En met Hein Onterspeer onder andere rijden dit seizoen heel erg uh, goed. Ja, bij de vrouwen uh, kijk ik vooral toch naar Thijsje Oenema... die heel goed begonnen is aan het seizoen. Uh, naar Margot Boer... Die de afgelopen jaren de titels eigenlijk altijd afwisselde met Annette Gerritsen. En om die naam te noemen, dat is zeg maar een beetje de Mark bij de vrouwen. Niet lekker begonnen aan dit seizoen. Zoekend, wisselvallig, twijfelachtig. En ook zij weet dus alles of niets deze twee dagen hier in Nijgeveen. Sebastian Timmerman, dankjewel. Het is 14 over 1, we gaan naar de hoofdpunten van het nieuws bij Ter Apel. Verwachten de uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers nou af wat er over een uur met hen gaat gebeuren of vanmiddag. De Spaanse justitie heeft de schoonzoon van koning Juan Carlos officieel in staat van beschuldiging gesteld. Die man wordt verdacht van grootschalige corruptie, die schoonzoon. En strijdkrachten in Turkije gaan de luchtaanval van vannacht bij de grens met Irak onderzoeken. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Frank Dumosh met lunch.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 Goedemiddag, welkom terug bij lunch. Excuses zijn gemaakt, schadevergoedingen worden betaald. Het boek Ramagede lijkt gesloten. Maar komen er nu ook andere Nederlandse excuses aan Indonesië? Of zullen we het land binnenkort kunnen behandelen als elk ander normaal land? Ik praat er zometeen over met Indonesië-kenner Nico schulte Nordholt. Joep van het Hek heeft altijd een koffer bij zich met daarin foto's van bekenden. Maar niet iedereen zit voor eeuwig in die koffer. Een dochter van mij heeft ook nog eens een vriendje van haar ingeplakt... Het ging het uit met het vriendje en toen heb ik hem niet weggehaald... maar toen heeft mijn dochter hem later zelf een keer op een onbewaakt moment weggehaald. En na half twee standpunt NL het kabinet gaat kijken... of nieuwe Nederlanders een zogenaamd proefpaspoort kunnen krijgen. Als ze binnen vijf jaar een zwaar delict plegen... dan kan hun paspoort alsnog worden ingetrokken. Mag je wel een paspoort onder voorbehoud uitreiken? We zijn benieuwd naar uw mening, straks de stelling is... Een proefpaspoort voor nieuwe Nederlanders is een goed idee. Bent u daarmee eens of oneens er naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800-1101. 0800-1101. Of u kunt stemmen op onze website www.stamp.nl. Of twitteren hashtag stamp. Een proefpaspoort voor nieuwe Nederlanders is een goed idee. Dit is Radio 1. Lunch. En on behalve of de Dutch government... Ik apoligise voor de tragedie die plaatsvond in on op 9 december 1947. Ja, Nederland heeft bij monden van de ambassadeur excuses gemaakt en de weduwe hebben een schadevergoeding gekregen. Ook het laatste lid van de eenheid die in Rabakede de moorden pleegde is overleden. Lunch vraagt zich af: kunnen we na Rabakede nog meer vergelijkbare zaken uit Indonesië verwachten? Ik praat over met indonesië hoogleraar Nico schulte Nordholt. Meneer Schulte-Northold, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Dumas. Nederland is veroordeeld uh, tot het betalen van een schadevergoeding aan de weduwe. Uh, nu zijn er mensen bezig om elkaar te brengen... of er soortgelijke gevallen als Rawakede zijn... waar ook schadevergoeding uit te halen valt. Gaan die er komen, denkt u? Ja, zeer waarschijnlijk wel. Er is een uh, grote moordpartij uh, is voorgekomen in zuid Celebes. Uh, door uh, kapitein Westerling in de tijd. En uh, er zullen nog wel uh, soortgelijke slachtoffers zijn... zoals die nu zijn toegekend in Rawakadé. Maar het aantal uh, zal gering zijn, want uh, de tijd uh, is natuurlijk een factor... waardoor uh, nauwelijks meer mensen dit hebben kunnen overleven. Het gaat allemaal om de periode van de positionele acties in Indonesië. Nou, zeg maar over de periode van de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië... waarin twee grote acties uh, plaatsvonden die de Nederlandse overheid uh, tot voor kort... Uh, dan eufemistisch politionele acties noemde. Maar dat was gewoon een guerrillaoorlog. En in die guerrillastrijd uh, zijn uh, oorlogsmisdaden uitgevoerd. Van beide kanten. We hebben het nu met name over de Nederlandse kant. Ja, wij kunnen natuurlijk onze eigen regering alleen maar aanspreken... over onze eigen... Verantwoordelijkheden. En dat is ook het bijzondere van de uitspraak van uh, het Hof van uh, Den Haag in deze zaak van Rauwe D, Dat ze de Nederlandse overheid verantwoordelijk heeft gesteld voor de daden van de soldaten die in dienst waren van die overheid in 1947. En waarom was het bijzonder? Want die, die soldaten hebben ook gehoor, gehoorzaamd aan de orders van de staat. Ja, maar er is oorlogsrecht. En eh, als je die overtreedt, dan ben je dus verantwoordelijk. En eh, zij waren al eh, vlak nadat het gebeurd was voor een krijgsraad eh, als schuldig eh, bevonden. Alleen toen is om opportunistische redenen de zaak geseponeerd. Ah, bestaat er een, u dus zei, er zijn meer gevallen, uh, hoewel de tijd daar flink overheen gaat, maar bestaat er een, een, een lijst met uh, excessen? Ja, en die is al in 1969 opgesteld, in de zogenaamde excessennota. Ook toen kon men het woord oorlogsmisdaad nog niet over de lippen krijgen. Vandaar dat er dan vermistisch excessen als, als in de incidenten uh, werd aangegeven. Maar dat is een lijst van meer dan 70 gevallen die uh, geboekstaafd zijn. De periode van premier De Jong, Piet De Jong. Die was toen eh, premier en die heeft dat toen in de Kamer eh, weten eh, ja, weg te moffelen... door te zeggen van eh, dit zijn incidenten en eh, het is verjaard en eh, we moeten naar de toekomst kijken. Wat altijd natuurlijk ook de houding is van eh, de Nederlands... maar ook van de Indonesische overheid na Sukarno, Vanaf Soeharto's tijd van eh, geen oude koeien meer uit de sloot halen en dergelijke omwille van de goede economische relaties. Waarbij wellicht een rol speelde dat Piet de Jong zelf een ex-marinier was. Ja, maar het werd ge breed gedeeld in die tijd. Ja, inderdaad. Hij wou natuurlijk geen smet over de krijgsmacht hebben. Op die excessenlijst stonden uh, 70 gevallen. Ja. ja. En dat waren ook allemaal, uh, uh, nou ja goed, excessen is natuurlijk inderdaad een raar euphemisme, maar allerlei ge potentiële gevallen van oorlogsmisdaden. Ja, zeker. Zoals bijvoorbeeld een uh, al meteen bekend geval van een uh, treincoupé... die helemaal afgesloten, uh, meer dan etmaal in de hitte van de kust van noord Java in de zon heeft uh, staan branden. En uh, daar zijn vele mensen niet levend uitgekomen. Dat is doelbewust zo uh, georganiseerd door de Nederlandse soldaten? Ja, dat is moeilijk te zeggen doelbewust, want het, het is gebeurd. En er is geen grondig onderzoek naar verricht om de schuldvraag te stellen. Dus uh, het is makkelijk om nu te zeggen doelbewust, maar dat, dat is niet meer uh, vast te stellen. Nederland is altijd vrij, vrij fanatiek geweest als het gaat om voor de rechter brengen van, uh, van de, de, nou ja, de, de in Duitse krijgsdienst gepleegde misdaden ja. in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Zit daar een. een dat een is heel merkwaardig, pasie... ja. Dat wij onze eigen wandaden uh, proberen weg te moffelen. En pas nu, na 64 jaar, nadat een rechter de verantwoordelijkheid duidelijk bij de Nederlandse overheid heeft gelegd. Uh, zover komen dat we schadeloosstelling uh, betalen. En gelukkig heeft de regering geen hoger beroep uh, aangetekend. Want anders waren deze weduwen natuurlijk allemaal al overleden. Zodat zij ook nog uh, de excuses in ontvangst konden nemen. Maar het is weer een excuses voor één geval. De Nederlandse politiek, dat is ook de Kamer en het kabinet... zijn nog steeds niet in staat, kennelijk... om excuses aan te bieden voor de gehele periode van uh, deze onafhankelijkheidsstrijd uh, van Indonesië. Minister Bot heeft in 2005 wel gezegd dat hij spijt heeft... dat Nederland aan de verkeerde kant van de historische lijn heeft gestaan in die tijd. Maar spijt is toch iets anders dan excuses. Bij excuses aanvaard je de verantwoordelijkheid. En bij spijt is het jammer dat we toen fout gezeten hebben. Mm. Die, die, die excuses van Nederland, hoe zijn die in Indonesië gevallen? Ja, men heeft daar kennis van genomen. De uh, Indonesische overheid uh, zit er ook eigenlijk niet zo op te wachten. Het is uh, een kwestie van dat we met onze eigen geschiedenis in het rijnen moeten komen. Kijk, als de Indonesische overheid hier een zaak van zou maken, dan zouden ze zelf. In hun eigen geschiedenis, natuurlijk, ook heel veel zaken uh, uh, boven tafel moeten krijgen. en daar excuses voor moeten. De grote moordpartijen in de midden jaren 60 en dergelijke. Dus ook in Indonesië zit heel veel uh, wat uh, nog steeds is weggemoffeld. Maar dat is niet ter zake in onze. Uh, relatie tot onze eigen geschiedenis. Maar goed, je kunt zeggen dat in die periode van die onafhankelijkheidsstrijd... zijn inderdaad aan beide kanten ook ja, vreselijke dingen gebeurd. dat is ook eigen aan een guerrilla-strijd. De, de verhoudingen tussen de Nederlanders en de Indonesiërs... was natuurlijk ook bizar slecht. En de Indonesiërs hebben ook vreselijke dingen gedaan richting de Nederlanders. En richting hun eigen bevolking. Dat is allemaal gebeurd. Maar nogmaals, uh, het, het geldt hier natuurlijk... Hè, uh, hoe verstaan wij ons ten opzichte van onze eigen geschiedenis. Uh, de verhouding Nederland-Indonesië, hoe ziet die eruit op dit moment? Ja, die wordt eigenlijk gekenmerkt door het belang van de economie... boven dat van andere zaken zoals cultuur, maar ook mensenrechten. Er gebeuren heel veel uh, nare dingen in Indonesië, op dit moment in Papua. De Molukken, de verdwijnen journalisten. We krijgen daar ook amper bericht over in uh, onze Nederlandse uh, media... Um, religieuze minderheden worden uh, vervolgd. Uh, christenen, dat komt dan wel in de krant. Maar ook Ahmadiyya-sectes uh, binnen de islam. En het lijkt wel alsof uh, Indonesië buiten het gezichtsveld... Uh, van onze uh, ja, berichtgeving en samenleving valt. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met... Nederland is zo geoccupeerd uh, voor eigen problematiek. De euro, Europa... En eh, dan natuurlijk ook wel wat in het Midden-Oosten Nederland gebeurt. is vooral met zichzelf bezig, zegt u. Maar is het ook niet zo dat Nederland zijn mond houdt... over dat soort excessen uit een soort van schuldgevoel? Ja, maar dat zou eh, niet nodig zijn eh, als het gaat over mensenrechten. Wat formeel natuurlijk een van eh, de speerpunten eh, is van ons buitenlands beleid. Maar eh, terecht dat Nederland niet zelfstandig dan actie voert... maar dan zou het via de EU dat moeten doen en een uh, voortouw moeten nemen binnen de EU. En uh, daar zijn ook geen tekenen van dat Nederland daar uh, zeer actief uh, optreedt. Nee, maar in Nederland hoeft ook niet al te bescheiden zijn. Wij zijn nog steeds een van de grootste, misschien wel de, het grootste donorland van Indonesië... als het om ontwikkelingshop nee, gaat. niet wat donor en dergelijke, maar dat is ook niet meer zo relevant. Want de Indonesische economie is natuurlijk uh, de laatste jaren uh, zeer uh, ontwikkeld en groeiend. Maar uh, Indonesië neemt een hele bijzondere grote plaats in in Zuidoost-Azië. En het is van het grootste belang uh, voor Nederland... om binnen de regio uh, Zuidoost-Azië en Oost-Azië... Uh, natuurlijk uh, ook economisch aanwezig te zijn. En uh, dan wil Indonesië deze reger Nederland deze regering niet voor de voeten lopen. Meneer Schulte-Northalt, zal Nederland ooit Indonesië gaan beschouwen... als een echt gewoon land... Ja, ik vrees dat juist doordat er nu zo weinig aandacht voor is... in onze eigen samenleving, het uh, ja, teruggebracht is tot één van de vele landen. Terwijl we toch nog altijd uh, een groot deel in onze eigen samenleving... van de bevolking heeft bijzondere banden met het land. Dus dat zou heel jammer zijn. Uh, maar het erge is dat we de specifieke kennis over dat land ook dreigen te verliezen. Uh, de opleidingen aan de Nederlandse universiteiten, uh, die uh, nemen af uh, wat betreft uh, Indonesië. En uh, dan verdwijnt ook de specifieke kennis. heer Nico Schulte-Nordholt, hartelijk dank. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met Joep van Trek. Uh, ik ben onderweg naar de opname van de Oudejaarsconferens in Groningen. Twee keer op één avond speelt Joop van het Hek zijn Oudejaarsconferens in Groningen. Zodat als het straks opgenomen gaat worden en niks meer fout kan gaan. In zijn kleedkamer staat een rode koffer. En die rode koffer is er altijd bij als hij optreedt. Ik kan hem wel even voor je open doen. Die heeft ook al op heel wat foto's gestaan. En die is al 30 jaar mee, en dat is ook een soort. Net zoals de, de band die om mijn lijf zit waar de uh, zendermicrofoon in zit. Kijk. Mijn vrouw in een hele oude foto. En dat is mijn kleinzoon. Hij was hij nog heel klein. Dit zijn mijn kinderen, toen ze nog heel klein waren. Dat is al de moeder van mijn kleinzoon. En uh, ja, die koffer uit been, die foto's, die wijzigen ook niet zo. Een dochter van mij heeft er ook nog wel eens een vriendje van haar ingeplakt. En toen ging het uit met het vriendje. En toen heb ik hem niet weggehaald. Maar toen heeft mijn dochter hem later zelf een keer. op een onbewaakt moment weggehaald. Ja. Gerd Bals, de oude keeper van de Ajax. gaf altijd een trap tegen de kleedkamerdeur. en ging dan onze goal staan. En toen stond hij ooit. was hij al op het veld. en hij... oh, ik heb geen trap tegen de kleedkamerdeur gegeven. Toen is dus hij even teruggerend. om die trap tegen de kleedkamerdeur te geven. Nou, ik, dat soort rituelen heb ik niet. Maar ik heb altijd wel. als iemand nu binnenkomt, die gaat ontzettend slap ouwe verhaal tegen me houden dan kijk ik hem aan en denk ik, ga maar weg. Uh, of dan antwoord ik niet. Of dan... Nee, het podium denk ik niet zo na. Het podium denk ik maar één ding, dat is het ritme, de zaal, het lachen... Uh, de grap, uh, de voorstelling. Die moet gewoon, uh, hij duurt één uur en veertien minuten. En dan in één uur en veertien minuten moet die gewoon goed zijn. Er moet veel gelachen worden en... Uh, Mensen moeten het leuk hebben. Mensen moeten naar buiten gaan en denken... ja, leuk roosetje, volgende keer wil ik weer. Dat, dat, dat vind ik het leuke van mijn circus. Dat vind ik het leuke van mijn vak. Dat vind ik het leuke van uh, ja, wat ik eigenlijk al dertig jaar doe. Dat men vrolijk naar buiten komt. En dat men nu, aan zijn zaterdag, als ik het op tv breng... dat iedereen afloop, of de volgende dag bij de bakker zegt... het was geestig. Dit is de inloopmuziek. Ja, mooiste deed je. Deense mevrouw, Zweedse mevrouw, Keubel. Ja, Agnes Keubel, ja. Ik denk dat je... dat je heel veel dingen niet, in dit leven niet moet willen ontrafelen. Waarom een vriend je vriend is. Waarom je optreden leuk vindt. Waarom ik altijd met een soort grote glimlach... naar Delft, Seil, Middelburg en Kortrijk rijd. En dat doe ik echt. En uh, ik denk dat ik het niet moet willen ontrafelen. En dat ik het ook niet... Dat vind ik ook... Ja, ik heb er ook geen tijd voor en ik heb er trouwens ook geen zin in om dat te doen. Ik wil gewoon spelen. Ik wil het leuk hebben, goed hebben. En. Uh, vrienden van mij die niet zoveel theater komen. Ik was mee achtergenomen en achter het decor laten kijken. En die vonden dat bijna jammer. Omdat je uit een zaal is het zo. Uh, ademenemend mooi om te zien. Dat je niet iets weet of het nou geprojecteerd is of niet geprojecteerd is. Nou, en dat geldt met alles in het leven zo. Je moet een. Het leven moet een hoog sprookjesgehalte houden. Dat je niet precies weet hoe het zit. Ik weet wel dat Sinterklaas niet bestaat. Maar bij mij bestaat hij nog steeds een beetje. Ik ga koffie halen. En die ga ik opdrinken. En dan werp ik nog een blik in de krant. Hallo? Ik ook. Ik sta zelf koffie te regelen hier. Succes. Oké, okay, ik ga nu weer het toneel Als u wilt weten hoe de oudejaarsconference van Joep gaat... dan moet u zaterdag om kwart over tien kijken naar Nederland 1. Het radiodagboek wordt gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen zijn wij in stand.nl terug. Dan hebben we het over de stelling die luidt... Um, een proefpaspoort voor nieuwe Nederlanders is een goed idee. Bellen kan op 0800 11. Je krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. In Rotterdam is de eerste gipsvlucht van deze winter geland. In het vliegtuig uit Oostenrijk lagen twaalf wintersporters. Het merendeel had botbreuken. Ook waren er familieleden meegevlogen. De patiënten worden met ambulances vanaf het vliegveld naar huis of naar een ziekenhuis gebracht. Waarnemers van de Arabische Liga gaan vandaag verder met hun werk in Syrië. Ze proberen vast te stellen of het leger is gestopt met het geweld tegen betogers. De waarnemers bezoeken nog eens drie steden, waaronder Hama. Daar proberen vertegenwoordigers van de oppositie in contact te komen met de waarnemers. Veel supermarkten en winkels weigeren oude spaarlampen terug te nemen. Ze zijn het wettelijk verplicht om bij de verkoop van een elektrisch product de oude spullen terug te nemen... Volgens de Vrom-inspectie houden de meeste bouwmarkten en woonwinkels zich wel aan de regels. Elektriciteitstransporteur Tennet geeft een veel te lage vergoeding voor het gebruik van grond om leidingen aan te leggen. Volgens grondeigenaren en tuinders biedt Tennet 75 minder dan wat bijvoorbeeld de gasunie betaalt. Ze zijn het na ruim een jaar onderhandelen zat en dreigen nu met de stap en gang naar de rechter. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, ncrv, stand.nl, Frank de Mosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij stand.nl. Het kabinet wil dat er een proefpaspoort komt voor nieuwe Nederlanders. Mensen die de Nederlandse nationaliteit krijgen... mogen vijf jaar lang geen ernstig misdrijf plegen om die nationaliteit te kunnen behouden. Het wetsvoorstel moet volgend jaar klaar zijn.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 Ja, goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Nieuwe Nederlanders die de fout ingaan, zijn crimineel, maar wel onze crimineel. Ja. Ik vind dat Kamerleden die binnen vijf jaar de fout ingaan... uit de Tweede Kamer gezet moeten worden. Nee. De Europese rechter gaat dit wetsvoorstel in de prullenbak gooien. Ja. Nou, u kunt thuis meepraten over deze stelling van vandaag. Een proefpaspoort voor nieuwe Nederlanders is een goed idee. Bent u het hiermee eens of oneens, een sms dat naar 70-70. 70-70 kost 50 cent... U kunt ons ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stamp.nl of twitteren hashtag Stampunt. Liesbeth van Tongeren, een proefpaspoort voor nieuwe Nederlanders is een goed idee. Wat zegt u? Nee, ik zeg dat dat geen goed idee is. Want wat je dan eigenlijk doet is je creëert dan twee soorten Nederlanders... En uh, we hebben het in onze grondwet staan dat iedereen in Nederland gelijk is voor de wet. Dat vinden we superbelangrijk. We hebben het ook in artikel 1 neergezet. Heel veel landen om ons heen en heel veel landen ter wereld hebben dat heel duidelijk in hun wetgeving staan. En we hebben het ook in allerlei verdragen staan. Dus we vinden het een heel belangrijk principe dat iedereen, iedere Nederlander gelijk is voor de wet. En dit voorstel zou dan twee typen Nederlanders creëren. Um, tegelijkertijd, de, de basis van de Nederlandse immigratie is uh, dat... wij met Opnemen die het moeilijk hebben in hun eigen land, uh, en dan mag je er ook verwachten dat die mensen zich hier gedragen. Dat mag je zeker verwachten. Dat verwachten we van alle Nederlanders. We verwachten dat iedereen zich aan de wet houdt. En als je dan de fout in gaat of zwaar de fout in gaat, hoort er een straf of een zware straf bij, die voor gelijke gevallen hetzelfde zou moeten zijn. Dus er moet niet gekeken worden van hoe ben jij Nederlander geworden? Is dat door geboorte? Of is dat doordat jij een bewuste keuze gemaakt hebt in je leven dat je je aan Nederland wilt binden? Je moet gestraft worden. En als het een zware misdaad is, streven gestraft voor wat je is. Hebt. Tegelijkertijd heb je het natuurlijk over mensen die nog geen Nederlander zijn, die staan dus uh, aan, aan de voorvoet zeg maar, van het Nederlanderschap. Uh, dan is het toch uh, een goed idee om de spelregels duidelijk te maken. En dat als uh, iemand die spelregels overtreedt om daar ook consequentie aan te verbinden. Nou, mensen die Nederlander willen worden, die moeten vijf jaar lang in Nederland wonen en geen enkele overtreding uh, begaan. Een heleboel Nederlanders voldoen daar niet aan. Het, het afval op een verkeerde dag buiten zetten of een verkeersovertreding is al voldoende zodat je niet de Nederlandse nationaliteit kan krijgen. Dus daar wordt vijf jaar lang van mensen gevraagd: laat nou echt zien dat je je in wil zetten voor de Nederlandse samenleving en dat je aan de regels houdt. Dan vervolgens wordt er gezegd: van nou, u voldoet aan alle voorwaarden, u mag Nederlander worden. En dan vind ik dat mensen er gewoon bij horen. Dan zijn het Nederlanders die zich nog steeds aan de Nederlandse wet moeten houden, zoals alle Nederlanders. Even voor de duidelijkheid, ik vraag het nog even specifiek. U zegt, als iemand een verkeersovertreding begaat in de vijf jaar voordat dat Nederlanderschap wordt toegekend, is dat op zich al voldoende om geen Nederlander te mogen worden? Dat kan voldoende zijn om geen Nederlander te mogen worden, want in die periode moet je een vlekkeloos strafblad hebben en bega je daar overtredingen. En er is een enkel geval bekend waarin dat dus inderdaad het afval was op een verkeerde dag buiten zetten. Die mevrouw die kwam al niet meer in aanmerking, hoewel ze de dus zelf heel graag Nederlander wilde worden... en he, zich in wilde zetten voor de Nederlandse samenleving... ging dat al niet meer door. En zij moesten opnieuw vanaf die periode van het foute afval... vijf jaar lang zich volstrekt aan alle regels houden. Dus er ligt al een hele hoge drempel voordat je Nederlander kan worden. Ben je daar eenmaal overheen, dan moet je wat mij betreft... gewoon Nederlander zijn, je in kunnen zetten voor onze samenleving. En ook... Uh, ja als je de fout ingaat, dezelfde straffen krijgen als alle andere Nederlanders. Tegelijkertijd, mevrouw van Tongen, praten we hier natuurlijk niet over verkeersovertredingen. We praten hier over de periode daarna, zodra er in principe gezegd wordt... u mag Nederlander worden, maar we praten dan over forse misdrijven... waar een gevangenisstraf van 12 jaar of meer uh, van, op van toepassing is. Nou ja, wat je dan eigenlijk zegt, wat de, wat de regering hier zegt... is blijkbaar voldoet ons strafrecht niet. Want we zeggen voor alle Nederlanders, als je zo'n zware misdrijf begaat... krijg je zo'n zware straf. Als die straf voor Nederlanders niet voldoende zou zijn om ze van zo'n misdrijf te weerhouden, zou je dat voor alle Nederlanders moeten veranderen, en niet alleen voor één groep. Waar ik het grote bezwaar tegen heb, is dat je mensen in dezelfde situaties... die zwaar de ingaat, verschillend gaat behandelen. Dus dat vind ik dat we niet moeten doen. En als we zeggen, onze straffen zijn nog steeds niet hoog genoeg... wat ik overigens niet vind, maar stel dat je dat zou vinden... dan moet je voor iedereen de straf hoger maken, maar niet voor ja, één klein groepje. Het laatste deel kan ik volgen, maar het eerste deel eerlijk gezegd niet. Want u zegt, dat betekent dus dat het strafrecht niet voldoet... maar het is en-en, op mensen, mensen een woordplek want daar heb je het over, dat soort uh, zware overtredingen heb je het over... Um, dan, dan is het NN, ze verliezen namelijk hun paspoort... en ze gaan de gevangenis in. Ja, dus je zegt dat sommige mensen krijgen twee straffen... die raken hun paspoort kwijt, die moeten Nederland uit... en krijgen een zware gevangenisstraf... Andere mensen, allebei Nederlanders, die krijgen die zware gevangenisstraf. Dus dat vind ik twee soorten Nederlanders maken. En ik zou zeggen, zorg dat voor alle Nederlanders het strafrecht hetzelfde is... en dat dat goed genoeg werkt. Ja, maar het strafrecht blijft, blijft natuurlijk leidend in dit soort gevallen. Ja, dus je moet er niet nog voor een kleine groep een extra straf bovenop zetten. Weet u hoe groot die groep nieuwe Nederlanders is... die hier mogelijkerwijs mee te maken zou kunnen gaan, krijgen... Uh, ik heb geen exacte getallen, maar die groep is sowieso vrij klein. Want in Nederland, ondanks ons gevoel soms dat het onveilig is... is het een van de veiligste landen ter wereld... met heel weinig van dit soort uh, zware misdaad. Maar een ander probleem bij dit voorstel is ook... hoe gaan onze buurlanden hiernaar kijken? Hoe kijken de Europese landen naar ja, een half-Nederlands paspoort... een proef-Nederlands paspoort... En wij vragen ook aan mensen die in Nederland willen komen wonen... geef nou je oude nationaliteit op. He, word echt Nederlander, zet je in voor de Nederlandse maatschappij. Nou, dan zouden mensen dus zonder paspoort kunnen komen te zitten. Maar ik neem aan, maar goed, dat is een invulling... en corrigeert u me alsjeblieft als ik het verkeerd heb... dat het gewoon een paspoort is voor vijf jaar, dat gewoon geldt. Dus dat als zij dan... naar, naar een ander land gaan... dat ze dat gewoon kunnen gebruiken als een legitimatiebewijs? Als dat andere land dat accepteert, want dat andere land wil weten... bent u nog half Zweeds of bent u half Nederlands... of bent u misschien stateloos? Dus wij hebben daar verdragen over die zeggen... je bent. Of Nederlander, of je bent het niet. En wij maken nu een soort halve Nederlander-categorie. Dus het dat in... is een van de problemen die deze regering hiermee gaat krijgen. Daarom zei ik ook, ja, op de Europese rechten gaat dit niet accepteren. Omdat die categorie, wat moet, wat moet een buitenland daarmee? Je gaat naar Amerika, je bent half Nederlander en half niet. Je bent nog half Zweed of half Marokkaan of half IJslander. Hmm. Nou ja, we hebben ook even gebeld met hoogleraar migratierecht Kees Groenendijk... van de Rapport Universiteit. Intrekken van het paspoort, dat kan. Bijvoorbeeld als mensen valse verklaringen afgeven. Kijk maar naar heer Siali. Uh, maar volgens het verdragenrecht kan het niet... als het gaat om gewone uh, commune delicten heet dat geloof ik... gewone delicten, moord, doodslag, dat soort ellende. Nee, dat is precies wat ik probeerde te zeggen... met uh, het strafrecht geldt voor iedereen. Je bent dan Nederlander geworden en dan word je gestraft... net zo als alle andere Nederlanders. Ja, minister Donner die is begonnen met het nadenken over deze wet. Leers gaat er nu mee verder... Uh, je zou denken, Donner, jurist, juristenfamilie... die zal wel weten waar hij het over heeft als het om juridische zaken gaat. Nou ja, soms wel, soms niet. In Europa eh, heeft Donner in eerste instantie bakzeil gehaald. Want het eerste plan was om de Europese afspraken... over paspoorten en nationaliteiten te veranderen. Men had het idee, dat leggen we wel uit aan de andere Europese landen. Dat is niet gelukt. Dus daar, hè, zijn eerste plan waarvan hij dacht dat het moet kunnen lukken... is mislukt. En ik denk dat zijn tweede plan ook niet gaat lukken. Dit is volgens mij gewoon een symboolwetgeving... om tegemoet te komen aan... Ja, de, de, de wensen en de eisen van de PVV, de gedoogpartner partner van deze regering... en heeft heel weinig te maken met het oplossen... van een echt groot probleem in de Nederlandse samenleving. Dit wetsvoorstel zal voor advies voorgelegd gaan worden aan de Raad van State... waar Piet Hein Donner uh, de vicevoorzitter van is. Ja, nou ja, dat was dus een van de grote bezwaren ook van GroenLinks... in deze hele rare benoeming... zoals uh, oud-minister Donner in de Raad van State terechtgekomen is... is dat hij moet gaan oordelen over wetgeving waarbij ja, bij het opschrijven daarvan, het bedenken daarvan... het maken van die wetten, hij zelf betrokken is. Het lijkt me heel ingewikkeld. En het helpt natuurlijk ook niet echt mee met het gezag van de Raad van State. Tenzij uh, ja, de Raad van State er straks een enorm gat in schiet. Als de Raad van State er uh, terecht een flink gat in schiet... zou dat inderdaad uh, betekenen dat Donner het niet met Donner eens is. En dat lijkt me ook interessant voor hem om dat uit te leggen. Een proefpaspoort voor nieuwe Nederlanders is een goed idee. Dat is de stelling van vandaag. U kunt bellen op 0800-1101 op www.stamp.nl. We hebben 1200 mensen gereageerd. 65% is het daarmee eens, 35% is het daar niet mee eens. Um, Tweederde van onze luisteraars is in ieder geval eens met onze stelling. Oh, sorry. Nee, ja, ik dacht dat u naar dat de België ging. ging. Ja, zover was ik niet. Ja, nee, dat, uh, dat uh, heeft u geconstateerd dat dat zo is. Maar eh, ik denk dat een heleboel mensen eh, het gevoel hebben... dat mensen die naar Nederland komen, dat dat eh, door wat ze in kranten lezen... wat ze eh, op tv zien, dat daar heel veel misdadigers onder zitten. Maar juist die mensen die eh, de Nederlandse nationaliteit krijgen... die moeten zich heel lang, die worden helemaal grondig onderzocht... die moeten vijf jaar lang zich keurig ja. gedragen dat en hebben is die, die intentie. Dus ja. ik denk dat eh, ja, die mensen... De, de, een hele veel Nederlanders zouden niet uh, in aanmerking komen voor een Nederlands paspoort... als ze het opnieuw zouden moeten aanvragen. Even, even naar, naar het voorstel van het kabinet toe. Uh, het gaat om mensen die een, een misdrijf begaan... waar 12 jaar gevangenisstraf op staat, maximum. Uh, maar ze hoeven die 12 jaar niet te krijgen van de rechter. En dan? Nee, dat is dus alleen voor die categorie misdrijven. Dus het is eigenlijk... Eh, ja, iemand kan voor iets waar twaalf jaar op staat... voor twee jaar een veroordeling krijgen. En dan krijg je dus dat het paspoort afgenomen wordt... dat zo'n persoon met zijn of haar familie het land uit zou moeten. En dan is er nog maar de vraag... of het land waarvan ze dus net de nationaliteit opgegeven hebben... of die ze wel op wil nemen. Dus een tweede probleem hierbij is dat je eh, mensen creëert... zonder. zonder zonder paspoortstatus. Dus even, voor, voor, voor, om het te verhelden... stel dus dat iemand uh, zich voor de rechter moet verantwoorden... Uh, om moord, dat is de aanklacht. Ja. De rechter zegt, goed, we noemen het moord... maar er zijn wel zulke goede redenen voor... dat ik geef u maar drie jaar gevangenisstraf. Eh, stel dat dat gebeurt. Ja. Dan nog is dat op zich een grond om iemand geen paspoort toe te kennen. Dat is het wetsvoorstel van het kabinet. Dat is in dit wetsvoorstel uh, precies uh, wat gezegd wordt. Stel nu stel dat de rechter nu zegt... het is geen moord, maar het is doodslag en er staat minder op. Dan? Het gaat in dit voorstel, zoals ik hem gelezen heb, om de aanklacht. Dus als de aanklacht uh, voor twaalf jaar of meer is... kan er um, een paspoort afgenomen worden. Er hoeft niet voor twaalf jaar veroordeeld te worden... Dus dat is een, een tweede probleem. Ja, en het wordt een glijdende schaal. Want dan hebben we eerst twaalf jaar... en dan wordt het tien jaar en dan wordt het acht jaar. Het is een, een symbool om eigenlijk te zeggen... Uh, mensen die hier willen komen wonen, die Nederlander willen worden... die zijn hier eigenlijk, wat sommige partijen betreft... helemaal niet welkom. En we gaan het zo onplezierig mogelijk maken... dat mensen zich ook niet welkom voelen... die Nederlandse nationaliteit niet aan gaan vragen... zich niet in gaan zetten voor Nederland... Dat is eigenlijk ja, de, de symboolwaarde die hierachter zit. Het is geen groot maatschappelijk probleem die hiermee opgelost wordt. Lisbeth van Tongeren, u keek net al uit naar het moment dat we naar de bellen gaan. Het moment is nu echt daar. <lacht> Luistert u alstublieft mee. De stelling van vandaag is een proefpaspoort voor nieuwe Nederlanders. Is een goed idee 0800-1101. Dat is de telefoonnummer waarop, waarop u ons kunt bereiken. Zo moeilijk is die zin niet. U kunt ook twitteren, hashtag standpunt. Of uh, naar de site gaan, www.stand.nl. .nl. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, uh, Frank Enari. Ik ben het eens met de stelling. Alleen vind ik dat de proeftijd veel te kort is. Het moet maximaal tien jaar zijn. En ik zal vertellen waarom. Die mevrouw Van Tongeren heeft mooi praten. Alle uh, asielzoekers die zijn genationaliseerd, die bij mij in de buurt wonen, sluiten zich af van de samenleving. Ze laten hun familie overkomen en de ellende begint. Dat is één. Het tweede, dan gaan ze een schijnhuwelijk aan komen er nog meer. Er staat dat hele verhaal van uh, mevrouw. Het is allemaal leuk voor de bühne. Maar in de werkelijkheid helpt het niet. Al die asielzoekers hebben totaal geen meerwaarde of toegevoegde waarde aan deze maatschappij. Dank voor uw bijdrage. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Schuur Breda. Heer en mevrouw, goedemiddag. nogmaals. Uh, nou ja, goed, uh, ik, ik ga eventjes het rijtje af. Vuurwerk verbieden. Uh, onmiddellijk uh, de grenzen dicht op dit moment. Per 1 januari is het mijn mij licht. Eerst maar eens voor een zijde gaan zorgen. En zeker in deze tijd. Uh, laten we het hele verhaal... Nou, zullen we even niet uw lijstje afwerken, maar bij de stelling houden. Een proefpaspoort voor nieuwe Nederlanders is een goed idee. Wat zegt u dan? Nee joh, geen idee. Geen goed idee. Waarom niet? Niet uh, mensen gewoon veroordelen, straffen, de dader straffen. en daarna het land uit. Deels... Oh, sorry, ik was iets snel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Oh, goed zo. Uh, ik wil even zeggen dat ik. Uh, de politiek die moet niet kijken, maar die moet eens een keer wat gaan doen. Dat het al dertig jaar eerder moet gebeuren, dat ze eens een keer wat. Uh, de mensen zeggen van je mag hier komen, maar op de straten, dan praat je gewoon als je het kan, weer Nederlands. En nu krijgen we allemaal eilandjes van allerlei landen uit Verrewegistan. Maar we, wacht even, we hebben het niet over de immigratie in zijn totaliteit. We hebben het over een proefpaspoort. Wat ja, vindt u wel, daarvan? Ja, dat hoort er wel bij. Ik bedoel... ja, ja, je kunt zo breed trekken als je wil, maar wat vindt u van het idee om een proefpaspoort uit te reiken? Uh, dat hadden ze eerder moeten doen, maar ik vind het een heel goed idee. Maar ik bedoel, maar dan ook veel breder. Niet alleen voor moorden en weet ik het allemaal. Maar onaangepast gedrag, dat moet zeker op de eerste plaats staan. Want ik bedoel, maar, soms dan zijn we hier op, de, op de, in, in, in, in het winkelcentrum. En dan denk ik, waar zijn we dus op vakantie? In welk ver weg is dan ergens. Anders praat door elkaar in, geen okay, woord erheen. Oké, goed. Breder trekken, dat maar is een punt. Maar dan moet het eerder opgepakt worden. Ja? Oké, okay, goed. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw van Veldhuizen. Nou, ik, uh, ik heb niks met GroenLinks, maar ik ben het met mevrouw van Tongeren voor, uh, voor het meeste gedeelte eens. Kijk, wat ik vind, ik vind het te gek verwoorden, het hele voorstel waar ze mee bezig zijn. Je krijgt al een proeftijd als je hier komt, dat is die vijf jaar. Dan word je, mag je Nederlander worden als je goed gedragen hebt. Hè? En dan wil de regering, uh, uh, lees meneer uh, Wilders, die wil dat je je. Uh, oude paspoort inlevert, nou dan lever jij je oude paspoort in. Er gebeurt wat, dan wordt word het Nederlandschapje ontnemen. Niets is erger, meneer, dan dat je stateloos wordt. Want dan zijn die mensen stateloos, waar moeten ze dan naartoe? Het, ik, ik vind het echt onbegrijpelijk dat we zoiets... Iets, ja, de gedachten alleen al, vind ik, te gek voor woorden. Dank voor je bijna gestand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met André Doorlag in Groningen. Ik vind het altijd een rare discussie. want Ik heb twee nationaliteiten en niet één paspoort. Dus welk paspoort zou je moeten afnemen? Wat voor nationaliteit heeft u dan, behalve het Nederlands? De Nederlandse en de Franse nationaliteit. Uh, het is zo dat de Natura-nationaliteit in de meeste landen niet kan worden afgenomen. Dat is dat land waar je geboren bent uit ouders die er ook geboren zijn. Alleen in wat dubieuze landen kan dat. En Nederland schaadt zich in een dubieus gezelschap wat dat betreft. Een verworven nationaliteit. Ja, dan mag je naar mijn gevoel wel wat voorwaarden aanstellen. Dat is bij mij ook het geval. Maar een proefpaspoort, wat vindt u daarvan? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, dat is in mijn geval ook het geval. Er worden ook voorwaarden gesteld aan het hebben van die nationaliteit. En bij wijze van spreken, als ik ga scheiden en niet in dat land woon... dan vervalt ook die nationaliteit. Goed, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ben ik eruit, Jenny? Zeker. O, oh. Het over dag. Dag. Ik zou het graag toch wat, wat breder ook willen trekken. En ik, ben, ik, ik vraag me af, die mevrouw daar van GroenLinks, zit die uh, wel eens opsporing verzocht? Is, is, heeft hij dat programma wel eens gekeken? zeker. Ja, maar nou, waar ja, hebben dan... we het nu over? Nou, over, de, over dat proefpaspoort. zou ik breder trekken. is Gewoon uh, iedere, iedere uh, misdaad die er gedaan wordt, direct het paspoort afpakken. Goed, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik uh, spreek uit iemand uit de Amsterdamse sfeer. Ik ben al 40 jaar hier in Nederland. En uh, ik herinner me dat ik in 1940 ook zo iemand had gezegd. Toen is oorlog geweest. Is de meneer Wilders niet de eerste die hij naar zijn eigen land moet gaan? Dank u wel. Nou, volgens mij is die meneer die u bedoelt wel iets radicale van... Oh, is ook een manier van praten. Stam.nl, goedemiddag. De uitzending? Ja. Ja, maar van de spreekt u. Ja, dus het is weer zo'n rare discussie. Nu um, wordt alles op een hoop gegooid. Ik werk zelf bij universiteiten en daar werken mensen uit het buitenland. En er zijn mensen die behoorlijk opgeleid zijn, die hebben wij straks hard nodig. Vooral mensen in de beta-blokkers, beta, studenten, dat soort mensen. Je ziet ook straks, nu studenten zijn aan het komen, zeg maar, die dan weggaan hier, die niet blijven, omdat een onvriendelijk klimaat ontstaat in dit land. Daar moet een beetje vanaf, vind ik. En nu wordt één groepje op een hoop gegooid. En die andere mensen worden mee gesleurd. En dat is heel kwalijk. Maar tegelijk zullen de mensen waar u op duidt, die we hard nodig hebben... niet degene zijn die als eerste in deze reek... Uh... Die, die gaan ook al een paspoort krijgen van vijf jaar. Dus die zullen we denken, ja, moeten we moeten hier nog zoeken. En dan gaan we naar Australië of naar Canada of naar de VS. Misschien wel uh, of naar Engeland. Die mensen worden afgeschikt door dit soort maatregelen. Dat ben ik van overtuigd. Ik ben uh, al vaak in Australië geweest. En er is een heel ander klimaat. Hè. Als je daar wat je gescreend... He, of je daar, word je goed door de, door, de, door de screeningscommissie gegooid. Of je in staal bent om daar je eigen brood te verdienen. En we hebben in Nederland hebben we al zoveel regeltjes gezet. He, nu, wat je dus nu weer gaat zien is, we gooien alles, die, die, die, die, die ene groep ligt men eruit. En dat zijn ja. allemaal polisiële criminelen. Maar juist dat soort landen, uh, Australië, Canada, uh, Nieuw-Zeeland, de traditionele uh, immigratielanden, die hebben bijzonder hoge drempels toch juist? Ja, maar niet dit soort rare fratsen. Als je erheen gaat, dan word je getoetst, dan kan je gaan... En die kan ook altijd terugkeren, maar ze pakken je paspoort niet af. Dat de ene mevrouw zegt, ik ben die kan niet staatloos burger zijn. Dat okay. staat gewoon niet goed. En een ander probleem is dat meneer Donner deze wet gemaakt heeft. En die mag straks zijn eigen wet gaan toetsen. Dat is ook heel bizar eigenlijk wat er ja, gebeurt. Goed, gebeuren. Dank, dank voor uw reactie. Stam.NL, goedemiddag. Ben ik? Jazeker. Um, ik uh, wil even zeggen, een compliment geven aan de vorige beller. En ook aan Lisbeth van Tongeren. Want die kent tenminste de praktijk. Ik heb zelf te maken met asielzoekers. Bijvoorbeeld als je je verblijfsvergunning, je tijdelijke verblijfsvergunning, wil laten verlengen. Dat kost al 331 euro per jaar. Om het Nederlanderschap te krijgen kostte vroeger 200 euro, nu 1200 euro. Waar moeten die mensen die van krap 700 euro per maand moeten rondkomen? Waar moeten die dat van betalen? Goed. En ik vind het gewoon dat mensen gecriminaliseerd worden. En Wat dat okay. betreft... ...kan ik me wel aansluiten bij die mevrouw van Raamsdanksveer... Okay. ...die verwees naar iemand in het verleden. Nou, goed. Dank. Die ook die Dank. Uh... Dank. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. met rol de ruiter. Dag. Uh, het Volks zijn is aangewerkt... ...door meneer Wilders en een gedeelte van onze, uh, onze media... Die hebben niet tot dit soort zaken geleid. Schandalig, uh, ik denk dat de privé is maar dus een paspoort ingetrokken moeten worden. Het lijkt me veel gezonder. Dank voor uw reactie. Liesbeth van Tongen, Tweede Kamer, voor GroenLinks. Wat viel u op in de reacties? Nou, het maakt heel veel los. En je krijgt de hele integratie- en immigratiediscussie in, uh, in vijf minuten langs. Wat ik hoor, mensen vooral hoor zeggen... is dat het type samenleving wat zij willen... is waar mensen meedoen, waar mensen de taal beheersen... waar mensen zich fatsoenlijk aan de regels houden. En volgens mij, uh, het Nederlands paspoort krijgen... moet je dus een heleboel van die dingen voldoen. Je moet de taal leren, je moet je netjes aan de regels houden... Uh, hey, je wil gaan werken, je wil bijdragen aan die maatschappij. En daarom is het zo belangrijk om dat niet voorwaardelijk te maken. De twee van de bellers zeiden dat ook. De meeste mensen hadden toch de houding van... als je je niet gedraagt en niet bijdraagt, dan moet je er maar uit. Maar om die maatschappij te krijgen die eigenlijk alle bellers zeiden dat ze wilden... waar iedereen meedoet, zich betrokken voelt, bijdraagt... moet je op een gegeven moment zeggen... en nu zijn we allemaal gelijk in deze maatschappij... Goed, betekent dat er uh, inderdaad uh, verdere reacties op kwamen, Dat zei u al. Uh, uh, de laatste bellen zei hier sprake van criminalisering van uh, asielzoekers. Nou, er wordt inderdaad uh, toch een beetje hangt zo'n zweem omheen. Dat is iets wat de PVV heel veel doet. Is dat uh, de enige criminaliteit die we zouden hebben in Nederland dat dat komt van buitenlanders. Wat? Ik vind is dat je alle criminaliteit in Nederland moet bestraffen. Maar deze groep mensen die Nederlander wil worden... Een andere beller zei ook, er moet een hele hoge drempel zijn. Die is er in Australië en in Canada. Nou, Die is er in Nederland ook. Dat vind ik heel terecht. Er he. is dus een hele hoge drempel. Daar moet je overheen en dan mag je gewoon meedoen. Het kost nou maar, 1200 euro, klopt dat, om Nederlander te worden? Het, eh, die, die kosten die gaan eh, vrij strak omhoog. En het is ook steeds moeilijker om juridische bijstand te krijgen. Maar dat vind ik nog een secundair probleem van de basisdiscussie. eigenlijk van Wat voor maatschappij wil je en hoe richt je dat in? Die laatste meneer die zei... wij hebben ook hoogopgeleide mensen uit het buitenland nodig. En die schrik je af. Want die horen ook niet precies hoe die regels in elkaar zitten. Maar die horen wel dat Nederland steeds onvriendelijker wordt. Die meneer voor... die op een universiteit werkt. En die ja. zegt van wij hebben uh, mensen hard nodig. Hij bedoelt natuurlijk vooral mensen met brains. En die worden afgeschrikt door dit soort maatregelen. Ja, dat uh, geloof ik zeker. Want uh, ja, ik merk het al aan mensen in mijn omgeving... die van buitenlandse origine zijn met een hogere opleiding... en die hier ook in zwaardere banen werken. In, uh, in banen waarvoor je een hoge opleiding moet hebben. Niet dat andere banen niet zwaar kunnen zijn. Um, dat die zeggen van ja, ik voel me minder thuis. Ik voel me minder welkom. Ik word blijkbaar aangekeken als iemand die heel snel een misdrijf kan begaan. En als je die uitstraling krijgt als land... wordt dat ook niet goed voor onze economie. Dus hoe je samen wil leven, hoe je je economie, economie op wil bouwen... hangt samen met hoe je... tegen. De, hey, we zijn maar een heel klein land. We hebben ongelooflijk veel buitenland. We hebben dat buitenland ook nodig. En een houding van alles buiten de grenzen, grenzen dicht, gordijnen dicht trekken... dat gaat ons niet helpen om een welvarend en uh, ja, aantrekkelijk gezellig... prettig leefbaar land te worden. De stelling van vandaag is een proefpaspoort voor nieuwe Nederlanders. Is een goed idee. Nog steeds 65 Eens 35 Niet eens. Liesbeth van Tongeren van uh, GroenLinks. Dank voor uw bijdrage. Geen dank. Zometeen op deze zender Radio 1. Dit is de dag. Thijs, wat gaan jullie doen? Uh, weet jij hoeveel spullen je hebt? Een uh, aantal? Ja. Nee, geen flauw idee. Wij hebben zometeen iemand die weet dat wel. Die heeft al haar spullen geteld en dat zijn er ruim 15.000. Alleen dat heeft ze allemaal dus niet in haar eigen huis gedaan. Maar die heeft ze uitgestald in een grote lood. En toen is ze alles gaan tellen en ook gaan kijken of ze alles nodig had. Ze heeft daar een prachtige documentaire over gemaakt. We gaan daar zo over praten. Verder is Judith de Leeuw is haar naam. Ik zou het bijna vergeten. Karel van der Toren is de gast. Hij was voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam... en de Hoogschool van Amsterdam. Afgelopen jaar is hij opgestapt. En we blikken met hem terug op zijn jaar. Maar vooral ook op wat er aan de hand is in hbo-land. Met al die diploma's die niet deugen. En daar is het bijzonder roerig. Dat zometeen, dit is de dag, op deze zender en Radio 1. <middels> Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Deze hele week, de laatste dagen van het jaar, op 1. Elke ochtend tussen half 10 en 12 terugblikken op 2011 met gasten en reportages. En dan op 1 januari van 12 tot 6...